De vorige aflevering van onze serie Eindtijden Proficie moesten we afbreken op een heel spannend moment. En daarom gaan we daar nu mee verder. Jan van Bannenveld, hartelijk welkom. Um, we zaten midden in die, in, in die wekentelling, in, in uh, Daniel in Openbaring, de heer Jezus, de eindtijdreden. Nou, daar gaan we mee verder. Oké, okay. kan ik? Ja, je mag. Ja, oh, helemaal. Oké, okay. ja, daar gaan we dan. Uh, er waren 70 weken. Aha. Dat betekent 490 jaar. 7 ja. keer 70 is 4, iedere dag in mm -hmm. een jaar. Nou, en we hadden gezien dat die weken begonnen bij het bevel dat de tempel in Jeruzalem herbouwd zou ja. moeten worden. Dat onder Estar en de Hemenja mm -hmm. is dat gebeurd. En daarna loopt die tijd door tot de tijd van de heer Jezus. Mm -hmm. En het wordt hier prachtig, mooi en duidelijk wordt er genoemd uh, dat er uh, iemand. Uh, dat de heer Jezus voor onze zonde zal sterven ja. in deze. En dan komen we tenslotte uh, bij de laatste week. Mm -hmm. de dus 69ste mm -hmm. hebben we gehad. Ja. En dan staat er ineens, in vers 26, we hebben dus 69 weken gehad. Ja. En tot het einde toe zal er strijd zijn. Verwoestingen waartoe vastbesloten is. Ja. Dat is tot de eindtijd. Ja. En dan slaat de provincie weer zo'n kleine twintig eeuwen over. Ja, hoe is dat mogelijk, zou je zeggen? Want... Nou, dat gebeurt zo vaak in de profetie. Ja. Dat, is bij, dat was, bij Simeon was dat zo, en dat was dat ezeltje van de Heer Jezus was ja. het zo. De profetie slaat in een tijd over, ja, dat, dat is, zijn, dat is het, het, het geheim van de doorgesneden profetieën. En dan staat er, en tot het einde toe zal er strijd zijn. Dan zijn er 69 van die jaarweken zijn vervuld, mm -hmm. en de 70e moet nog komen. Ja. Dan komt de 70ste jaarweek, en dan komt er opeens, wordt er gesproken over een hij die het verbond voor velen zal zwaar maken. Maar dat is heel moeilijk te vertalen. In de Engelse vertaling staat, mm -hmm. hij zal het verbond voor velen bevestigen. Ja. He, dat is een verbond voor een week. Ja. He, en anderen zeggen, hij zal het verbond verbreken. Dat is heel moeilijk om dat te vertalen. Ik weet het ook niet. Nee. Iedereen vertaalt het naar zijn eigen theologie Aha, natuurlijk. Ja, ja. Uh, een week, uh, in de helft van de week, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Daar hebben we het al over gehad. Maar dat is dus gebeurd? Dat is, uh, of gebeurd. is dat wat er nog gaat komen? Dat hier. moet allemaal nog gebeuren. <coughs> nee, maar er is nu toch geen slachtoffer en spijsoffer? Nee, maar dat gaat gebeuren als de nieuwe tempel okay, gebouwd dus, wordt. Oké, dus dan praten we ja. daarover. Daar komen we straks dat... even op, ja. ja. We zitten nu in de eindtijd, ja. dat de antichrist daar een, een, een week, zeven jaar zal regeren. Hmm. En dan komt er, op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En tot het einde toe, tot de volleinding toe. En waartoe vastbesloten is, dat zich zal uitstorten mm -hmm. over wat woest is. Allemaal moeilijk te vertalen. Ja, dus dan gaan we gauw naar een andere uh, tekst kijken over die, uh, uh, over die verwoesting. Misschien is die wat duidelijker. Okay. Dat is hoofdstuk 11, vers 31. Hoofdstuk 11, vers 31. Dan gaat dit, gaat ook weer over die, die antichrist. Ja. Die zich dan zijn aandacht op Israël gaat wijden aan hen die het, he, en, en aan hen die het heilig verbond verzaken. Ja. Dus in Israël zullen er ook mensen zijn die het verbond in de steek laten ja. en verraden. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Mm -hmm. Die antichrist verzamelt een oorlog. Ja. Zij zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen. Dat gebeurt er dus ook. Het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Dat moeten we even onthouden. Hij brengt een gruwel opgericht in de tempel. Die verwoesting brengt. En, en die Echt. gaat verwoesting brengen. Ja. Hoe dat gaat gebeuren, dat gaan we dan zo even bekijken. Mm -hmm. Dan moeten we nu eventjes kijken. Onthoud dat eventjes, ja. die gruwel die, ja, verwoest, ja. die verwoesting brengt in de tempel. Aha. gaan we kijken hoe de Heer Jezus dat tilt naar de eindtijd. Mm -hmm. Dan moeten we natuurlijk zijn Matthäus. in de reden over de eindtijd van de heer Jezus zelf. Matthäus 24. In Matthäus, precies, Matthäus 24, vers 3. Ze zeggen, wanneer zal dat geschieden? Mm -hmm. Dat gaat de afbraak van de tempel. Ja. Wat is het teken van uw komst? En dat is wat we het al vaak over gehad hebben. Mm -hmm. En wat is het teken van de volleinding der wereld? Wanneer komt de volleinding der wereld? Precies. Drie dingen vraagt hij. Ja. Nou, dat gaat allemaal wat er gaat gebeuren, grote vervolgingen, problemen voor uh, het volk Israël. Mm -hmm. En dan komt er op een gegeven moment, valse profeten komen er. En dan komt er dan, in vers 15 zegt de heer Jezus, wanneer je dan, in daar die eindtijd. Daar komt die gruwel weer aan. Die gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Ja. Dat dus... En daar wordt natuurlijk ook over gespeculeerd van wat zal dat dan zijn? Ja, wat zal dat zijn? Dat kunnen we straks even vanuit Paulus mm -hmm. rustig bekijken. Okay. Dat is dus hoe de Heer Jezus die profetie uit Daniel, Daniel mm -hmm. trekt naar de eindtijd ja. en ook naar de tijd de tussen testamentaire tijd. Dat mm -hmm. is de tijd tussen uh, Malachie. Mm -hmm. En de evangelieën, ja, want daar heeft ook een gruwel der verwoesting <laughs> heeft in de tempel gestaan door een Griekse vorst, Antiochus Epiphanus, okay. die is een model van de antichrist. Maar ja, ja die, de heer Jezus, die ziet dan, als hij het geweest is, die gruwel der verwoesting, ziet hij er nog eentje, want hij zegt als ja, hij precies. dan... Ja. Dus dat, uh, dat is heel belangrijk om dat even te zien. Dan komt er daarna in vers 21 zegt de Heer Jezus, en dat wil ik toch even noemen. Er komt, als die gruwel der verwoesting er staat, mm -hmm. komt er een grote verdrukking, zoals er nog nooit geweest is van het begin der wereld, en er nooit meer zal zijn. Ja, dat sluit ook aan bij Daniel 11, hè? Daniel spreekt er ook over. Ja, en, maar daar zegt de Heer er iets bij, als deze dagen niet ingekort worden, zal geen mens behouden worden. Wauw, dat moet wel erg zijn dan. Ja, wat? Ja, en dat is de eerste conclusie. Maar de tweede conclusie, die zegt tegen mij, bidden dan. Ja. Ja, dat die tijd verkort wordt. Ja, Daniel noemt het een tijd van benauwdheid voor <coughs> mm -hmm. Israël. Ja. En Jeremia noemt het een tijd van vreselijke problemen en mm -hmm. strijd. En dan bidden we, Heer, wilt u alsjeblieft die tijd verkorten? Ja. Want anders zou de Heer Jezus dat daar niet suggereren. Dat de nee, tijd ingekort kan ja. worden. Ja. Gaat niet automatisch. Ja. Dus dat is eigenlijk de tegenhanger van wat we heel vaak in Gods woord zien. Dat God tandt, nou hij tandt niet, maar dat, dat zeggen de mensen dan. Dat het maar duurt en maar duurt en doet. Vanwege zijn genade, ja. dat hij meer tijd geeft. En nu eh, zeggen we eigenlijk van ja, nou moet je gaan bidden. Dat, je, dat die tijd ingekort wordt, omdat het anders niet te dragen is. Ja, dat is duidelijk ja. ja. Dus en, en dat is wat God bij ons mensen neergelegd heeft. Ja. En daar ben ik ook bijna dagelijks voor, ja. dat die tijd ingekort wordt. Nou, dan krijgen we wat we al lang gehad hebben, het teken van de Zoon des Mensen, dat aan de hemel verschijnt in vers 30, en daarna komt de Zoon des Mensen zelf. Ja. Dan moeten we dat toch even gaan kijken, voordat we naar openbaring gaan, wat Paulus daarvan ziet. In uh, Thessalonicense? In de tweede brief. Okay. Die mensen van de Thessalonicense waren zeer verstandig. Is dat zo? Ja. Ja, ja die, waren, die, die werkten hard aan de studie van de eindtijd. Aha. En die bestudeerden de profetieën. En er staan wel vijf of zes aanhalingen Aha. in de Thessalonicense brief over de wederkomst van de Heer Jezus. Mm -hmm. Allerlei details van de wederkomst. Er is geen kerk in Nederland die zoveel aandacht geeft bijna aan, aan, aan de wederkomst van de Heer. Ja. Maar die, te, die, die mensen in de Thessalonicense brief. Die hadden wat vragen. Ja. Ze zaten met problemen, ze waren in de war gebracht. Mm -hmm. En dan zegt Paulus in de tweede e brief, hoofdstuk 2 vers 1, We verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. Dus dat we naar de Heer gaan. Dat ja. staat in 1 Thessalonicense 5, dat staat, hè? Dat of staat 4? in 1 Thessalonicense 4, denk 4. ik. 4, ja. ja. ja. Wij de levenden die ja. achterblijven op de koning van de Heer. Dat is hierop doelt, okay. Ja, dat doet hij hierop. Ja. Uh, nou, je moet niet spoedig je bezinning verliezen. Want uh, er zullen wel valse profeten bij jullie geweest zijn. En brieven die vervalst zijn ja. van mij. Ja. Dat legt hij uit. Maar zegt hij, laat niemand u misleiden, vers 3. Op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. Ja, dat zien we nu gebeuren in ja. Europa. Dat zien we verschrikkelijk. Ja. En het tweede, de mens der wetteloosheid zich openbaren. Ja. Wie is de mens der wetteloosheid? Ja, dat moet de Anticus zijn. Dat is duivel. Nou, Paulus maakt het ook duidelijk: de zoon des verderfs. Ja. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook. De duivel komt niet anders dan om te stelen: je gezondheid te stelen, je geluk te stelen, alles het ja. in. En, en, en, en, te stelen, en te slachten en te ja. verderven. Ja. Hij is te verderven. De tegenstander, dat is Satan. Tegenstanden betekent mm -hmm. dat, ja. en dan komt het, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp ter verering heet, Alle goden zijn weg voor hem, mm -hmm. zodat hij zich in de tempel van God gaat zit, zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Ja, dat is wat hij altijd al geroepen heeft, ik ja. wil op de hoogste berg zitten. Wil, ja, ik wil de, op de God zijn, dat staat ook al in Ezekiel, in, in, ja, in Isaiah ja, staat dat, ja, ja, ja, ja. dat hij zich zo zal verheffen. Ja. Dus hij gaat uiteindelijk in de tempel zitten ja. en dan gaat hij zeggen, ik ben een god en wat er dan gebeurt, ja. wat er dan gebeurt, dat is een heel ernstige zaak. Mm -hmm. Dan wordt God dermate vertoond dat hij het waagt in zijn tempel te gaan zitten. Mm -hmm. In de hemel is het hem niet gelukt, maar doet hij dan op aarde in zijn tempel zitten. Ja. Dan, kijk, hij, hij is de gruwel die, zaal, zoals Daniel zegt, verwoesting brengt. Ja. Dan barsten de grote rampen van openbaring los. Hmm. Even één vraag voordat we naar die grote rampen gaan. Um, hij gaat dus in de tempel zitten. Hoe, ja. zullen, hoe zal het Joodse volk daarop reageren? Weet ik niet. Ik denk een gedeelte zal toch ook met de antichrist meegaan. En in Daniel zegt zelf in zijn profetie, dat er ook een heel aantal getrouwen zullen zijn. Ja, dat zien we in Daniel 11. Dat zien we in, ja ook in Daniel 11, maar over heel Daniel okay, heen. Ja. En dan blijft het volk Israël, blijft het volk der heiligen genoemd. Want we hebben nu een paar keer het tekenen van, uh, van de heer Jezus uh, genoemd. Als die antichrist daar zit op het tempel en zijn handen zo doet om het volk te zegenen, dan zullen ze nooit de doorboren handen zien. Maar hij zegt het niet. Nee, nee, waarschijnlijk niet. Hij zal maar, wel uitkijken. Maar misschien doet hij wel, kijk, er zijn wel meer mensen die de handen ja, omhoog doen. Ja. Maar, maar ja, uh, men vindt altijd, als men ongelooflijk wil blijven, vindt men altijd wel een smoes. Ja. Dat is, dat is, dat ja. Maar goed, het Joodse volk, hè, dat herkent, uh, dat kan hem in ieder geval niet herkennen als een Messias. Nee, dat absoluut En toch absoluut zullen uh, velen achter hem aanlopen als, als de Messias. Verwacht, verwacht ik. Dat denk ik ook wel, ja. Ja. ja. Dat denk ik ook. Niet alleen wel. Joden, maar ook uh, zelfs in de wereld. De zeg. hele wereld loopt achter hem aan. Ja. Ja. En bovendien, ze moeten wel vanwege dat, uh, dat 666-teken in hun ja. handen of in hun voorhoofd. Ja, precies. Dat, uh, ja. Nou, dan gaat Paulus nog praten over: uh, Jullie weten nu wel wat hem weerhoudt, totdat mm -hmm. hij zich openbaart op zijn tijd. Ja. Nou, dat is, wie is die weerhouder? Moet daar nog op ingaan? Ja, ik denk dat dat uh, gewoon even goed is. Wat ja, ik moet wat, ook nog wat, een stukje wat de openbaring ja, op pakken. Dan gaan we direct hier naar naartoe? Maar wat wil je houdt hem? Uh, velen zeggen dat het de Heilige Geest is. Mm -hmm. en uh, wat er staat hier, uh, wacht slechts totdat hij, die op dit ogenblik het nog weer houdt, verwijderd is. Ja. Als de gemeente, zeggen ze, opgenomen is, dan is de Heilige Geest weg. Ja. Ik geloof wel niet, de Heilige Geest is nooit weg. Mm. ook in die hele periode van die antichrist komen er nog voortdurend mensen tot geloof mm. in de Jezus. Ja. En wie brengt de mensen tot geloof? Nou, de gemeente is opgenomen. Hoe zit het met, met het overblijfsel? Nou, daar komen ook nog. Altijd komen er mensen nog. Maar op. worden die mee opgenomen of blijven die? Weet ik niet. Weet je niet? Weet okay. ik niet. <laughs> <laughs> ik, ik, ik vind dat een hele moeilijke zaak. Ja. Ik ga ja. daar liever niet op in. Over. Nee, nee, want dan nee. wordt dan wordt het speculeren. Ja, ja. dat gaat okay. uh, gaat te ver. Ja. Nee, maar ik denk dat het uh, in die tijd het Romeinse Rijk was. Ja. Want het Romeinse Rijk, mm -hmm. dat zorgde voor orde. Ja. En de Satan is de wetteloze, staat hier. Ja. Dat is de wetteloze Chaos. De chaos. Ja. En dat zien we nu steeds meer komen, de chaos. Ja, ja. Zie? Nou, en, een openbaring. Oké, okay, oh, je, de tijd. Openbaring 11, snel. Nou, hoeft niet snel, je hebt uh, nog tijd genoeg, maar openbaring is wel zo interessant dat we daar... Toch nog even een aantal uh, minuten aan moeten besteden, toch? Ja, dat lijkt het minste wat we doen ja. kunnen voor ja. de kijkers. Het... Um, openbaring 11, mm -hmm. openbaring 11, geeft een doorkijkje in Jeruzalem in de tijd van de Antichrist. Ja. in de tijd van de Antichrist. Mij werd vers 1 een riet gegeven en een staf gelijk met de woorden: sta op, meet de tempel van God. Ja, Die is er dus. En het altaar en hen die daarin aanbidden. Ja. Dus er is een altaar, er worden offers gedaan. Ja. Dat altaar waar straks de antichrist die offeranden doet ophouden, wat we gelezen hebben. Zie? Dat altaar, dat is er dan. En dat moet hij meten. En er zijn mensen die daar aan het aanbidden zijn. Het trouwe deel van het Joodse volk ja. is daar aan het aanbidden. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, er buiten, en meet die niet... Want hij is aan de heidenen gegeven. Precies. Dus, Jeruzalem is naar nou mijn idee dan min of meer bezet door een leger van de Verenigde Naties. Mm -hmm. Of van de Europese Unie. Ja, die Unie. zitten er nu al op die berg, dus... Uh... Ja, nou ja, en, en en en en waarschijnlijk ook door door, door de Europese Unie, of mm -hmm. door weet ik wel wat. Ja. Heel, een, een vredesmacht noemen ja. ze dat dan, ja. niet? En, uh, en die zullen de heilige stad vertrappen, en dan heb je het weer 42 maanden lang. Waar staat die 42 voor? Dat 42 maanden, 42 gedeeld door 12, dat is 3,5. Hm. Dus 3,5 jaar lang, dat is die 3,5 jaar, die we ook in dus, Daniël gezien. is de 3,5 jaar van die zeven? Dat denk ik wel, ja. ja. En in die tijd komen dan die twee getuigen. Ja, dat, dat zijn... Mozes uh, en Elia? Ja, of waarschijnlijk. Of Anderen zeggen dat het weer andere lieden zijn, ik weet het niet. Uh, er lopen in Nederland ook een aantal uh, kandidaten <laughs> rond. Ja, nou, dat is zo. Dat is, de, is dat de, zo? Ja, over de hele Mensen wereld. Mensen die zichzelf uitroepen tot uh, getuigen? Nee, die denken dat ze een openbaring hebben gehad, dat zij een van die twee getuigen zijn. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat, dat weten we niet, maar die zullen daar met grote. Maar waarom zou het Mozes en Elia niet zijn? Ja, Mozes en Elia die waren natuurlijk ook bij de Heer Jezus op de berg. Toen, toen hij op de Berg ter Verheerlijking was. Ja. Best mogelijk, ja. Anderen denken dat het Elia en Henoch zijn. Mm -hmm. Waarom Elia ja. en Henoch? Die zijn allebei niet gestorven. Ja, dat en dan zeggen, zeggen de mensen, dan zeggen de leerder helemaal... ervan: uh, het is de mens gezet uh, een, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, mm -hmm. maar die zijn niet gestorven. Nee, die zijn niet gestorven. Dus die, die, die gaan hier straks ook dood. Ja. Nou ja, uh, ik, ik weet het niet. Ja. Ik vind Mozes en Elia natuurlijk uh, heel belangrijk. Ja. Mozes als representant van de Torah, de wet. De, de, de, de Torah. Ja, okay. en, Moes, al, en, en Elia als representant van de profeten. Ja. ja, ik vind het altijd zo, ook de genade van God. Hè, dat, uh, Mozes mocht het blote land niet in, maar hij kwam er wel. Hij kwam er wel, ja. Op ja. ja, de, de, de, de, de berg al, ja. was hij dan. Ja, dat is wel ja, leuk, ja. dat is wel prachtig. Maar goed, ze staan op en dan. Mm. Ja, dan breekt ook in de toon van God breekt uit, mm -hmm. want die, die, die twee getuigen, die klimmen hierheen op, die gaan naar de hemel, He, staat er in vers 12, ja. en uh, hun vijanden aanschouwden, en iedereen zal het zien, He, de hemelvat van de Heer Jezus hebben ze niet gezien, maar nee. dit zullen ze dit allemaal zullen zien. zien. Ja. En in die tijd kwam er een uh, enorme grote aardbeving, en 7000 mensen kwamen dood, enzovoorts. Mm -hmm. En er staat er zo veelbetekenend onder. Het tweede week is voorbij gegaan, het derde week komt spoedig. Dan zeg. komen dus na nou, die halve wegen, die, uh, uh, die jaarweek, na ja. 3,5 nou, jaar. Mm -hmm. Dan komen die verschrikkelijke oordelen. Ja. En dat is de verwoesting, die, die gruwel, die ja. gruweldaad van de Antichrist is op in die tempel te gaan zitten ja. en zich te laten zien dat hij God is mm -hmm. en dat te vereren als God. En dan zegt de Heerde God, nou, dan laat ik alle verwoesting maar los. Mijn beschermende hand is weg. En dan maar er zal een schuilplaats zijn voor Israël? Er zal een schuilplaats zijn uit Israël, dat lezen we in, uh, in openbaring 12. Mm -hmm. De draak in de hemel, dat is dan een groot hemelteken ja. in openbaring 12. <coughs> Let erop, dus als er staat hemelteken, is het een symbool, is het een teken in de hemel? Ja. Nou ja, er zit daar een vrouw, een prachtige vrouw, met uh, twaalf sterren op haar hoofd, en ze kreeg een kind, mm -hmm. en de maan onder de voeten en met de zonnekleed. Mm. Zeg je dat iets, de maan onder haar voeten? Ja, dat zou, zou, je zou een link liggen naar uh, de islam. Ja, tuurlijk. Want de God van de islam is een maangod. Mm -hmm, ja. Want Mohammed, de profeet van de islam, ja. die uh, zag daar in Mekka mm -hmm. meer dan 350, uh, bijna zo'n 360 afgoden. Ja. En hij denkt, nou dat kan niet dat kan alleen God zijn. Dat had hij van de christenen en de Joden mm -hmm. geleerd natuurlijk. Ja. En dat kan maar één God zijn. Dus wat doe ik? Het uh, hele zootje dat gaat in de, op de vuilnisbelden hier in Mekka. En er blijft er één over, dat is de maan-god, ja. dat is Allah, mm -hmm. onder haar voeten. Dat is het ja. ergste wat je islam kunt verkondigen, de maan is onder haar ja, voeten. Precies, ja. onder, en, en die vrouw die is duidelijk Israël. Ja. Nou, de, ze kreeg weeën in haar pijn en uh, er komt oorlog in de hemel en die wordt eruit gegooid. En die draak, vers, uh, vers 4 het eind, stond voor de vrouw, voor Israël. Die wil, de ja. slotte wil die Israël nog vermoorden. Ja. En wat gebeurt er dan? Het kind wordt geboren, dat, man, uh, dat, uh, dat mannelijk wezen, en wat gebeurt er dan? En die vrouw vluchtte naar de woestijn, het kind werd opgenomen naar de hemel, tot mm -hmm. Heer Jezus. Ja. Die, ma die vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Mm. Wie is 1260 dagen? is weer 3,5 en en en ja. Ja, ja. Ja. Nou, en dan krijg je natuurlijk die oorlog in de hemel, mm -hmm. uh, dat is wel aardig, want Michael die voert daar oorlog in de hemel. Ja. Daarom zijn velen, voor de eerlijkheid moet ik uh, gebied, moet ik dat ook vertellen, ja. die denken dat Michael de weerhouder is. Oké, okay. ja ja, precies. Omdat ja. hij, uh, ja. hij had toch in de tijd van Daniel had hij ook al ruzie met mm -hmm. al die, die, die demonische engelvorsten. Ja, ja, precies. Ja. En uh, hier heeft hij ook weer ruzie en hij gooit die sater eruit. Ja. dus dat een andere theorie mm -hmm. is dat het, uh, dat het Michel Michel zou zijn, ja. Nou ja, zo hebben heb de kijkers alle theorieën mm. tegelijk, dan ja, kunnen ze het zelf, <laughs> ze het, het, het zelf ja. uitkiezen. Ja. Nou, en dan uh, krijgen we tenslotte, hoorde je een engel roepen in vers 10, prachtig. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God, en de macht van zijn gezalfde. Weet je, dat is het punt. Uiteindelijk in de Openbaring, ik meen in tiendes of in mm -hmm. staat dit. Wij prijzen u en danken u, Heere God, dat u uw grote macht hebt op u genomen en het koningschap hebt aanvaard. Ja, precies. God neemt zijn grote macht niet altijd op. Nee. God laat nog even maar kijken hoe, hoe ja. wij mensen tegenaan brengen. Maar, Heer, neem uw grote macht ja. op en, en geef nog redding in deze ja. tijd. En Het koningschap aanvaardt. En nu is verschenen het heil is de Heer Jezus, het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalde. Wie is de Gezalde? Is weer de Heer Jezus. Jezus. Ja. Nu is dat verschijnen. In die tijd wordt dat pas helemaal zichtbaar. Ja. Ik zie uh, dat we nog uh, één minuutje hebben. Wat ja. is nog belangrijk om uh, aan de kijkers mee te geven? Uh, aan de kijkers mee te geven is wat de Heer Jezus zegt aan het einde van zijn reden over de eindtijd. Ja. Heer Jezus, die geeft altijd positieve adviezen erbij. Ja. Nou, dat is zo ontzettend mooi. We hoeven niet bang te zijn. Zeg je? We hoeven niet bang te nou, zijn. Nou, ik moet je zeggen, ik ben het wel. Ik ben ja. bang, bang. Wanneer deze dingen, zegt de heer Jezus in Lukas 21, heb je dat? Lukas 21. 21. In vers 28. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, al die rampen en die tekenen in de zon en de maan en de ja. sterren en die aardbevingen, Richt uw ogen op en heft uw hoofd eromhoog, want uw verlossing komt eraan. Ja. Dat is prachtig, dat zeggen ja. we. Het gebeurt, het moet gebeuren, ja. maar de verlossing komt eraan, nog mm -hmm. even volhouden. Ja. En hoe houden we vol? Dat zegt hij in vers 36. Aha. Waakt alle tijden, wees ja. waakzaam, dat je klaar bent. He, als de, niet als de dwaze maagden, als de vijf wijze maagden. Mm -hmm. En bid dat je in staat mag zijn om te ontkomen. Ja. Als de Heer zegt dat je in staat bent om te ontkomen, is er een weg om te ontkomen. Mm -hmm. nee? Dat je in staat zult zijn om te ontkomen aan alles wat gebeuren gaat. En gesteld zult worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Ja, precies. En als we dan voor de Zoon des Mensen, voor de Jezus staan, mm -hmm. dan worden we overspoeld door zijn ongelofelijke genade en zijn ongelofelijke liefde. Dat zal de grote vreugde zijn, want God is liefde, uiteindelijk. Amen. Dank je Jan voor... Uh... Je toelichting op uh, Daniel, de reden van de heer Jezus, de eindtijdreden en openbaring. U thuis heel hartelijk uh, dank voor het kijken. We hopen dat we een tipje van de sluier hebben kunnen oplichten. Uh, er zijn natuurlijk allerlei speculaties over wie wat waar, maar daar doen we gewoon niet aan mee. We weten wat we weten en de Heer zegt ook dat aan het eind tijden, dat zegt hij tegen Daniel, dat er steeds meer bekend zal worden en dat we steeds meer inzicht zullen krijgen. En er zal de krant ook aan meewerken, want soms kun je eh, tegenwoordig de krant naast de Bijbel leggen of de Bijbel naast de krant. Dus we moeten waakzaam zijn en blijven kijken wat de Heer aan het doen is en wat er allemaal om ons heen gebeurt. Dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en Profeetie. Goed, mens. In een goede, een slechte organisatie wordt een slecht mens. Ja. En dat is heel gevaarlijk. Is dat. Ja. En, en dat gaat nu over Europa. En de vraag is, de vraag is hoe loopt dat nu af voor, voor ons?